7 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer kan zich voorstellen dat de stint ooit weer op de weg mag, maar dan wel met de extra veiligheidseisen. De meeste partijen zijn het eens met het besluit van minister van Nieuwenhuizen om de elektrische bolderkar voorlopig van de weg te halen. Vanavond is in de Kamer een debat over de kwestie. Daarin zullen veel partijen van de minister willen weten hoe het kon dat de stint vanaf 2011 nauwelijks meer is gecontroleerd. Ook vraagt een deel van de oppositie zich af of de minister de Kamer wel juist heeft geïnformeerd na het dodelijke ongeluk in Os. De Ierse prijsvechter Ryanair wil haar basis op luchthaven Eindhoven toch volgens plan volgende week sluiten. Het gaat in tegen het oordeel van de rechter in Den Bosch. Een groep van 16 Ryanair-piloten had een kort geding aangespannen... omdat ze hun baan verliezen als ze geen overplaatsing willen naar het buitenland. Ze denken ook dat het een wraakactie is van het bedrijf... vanwege de stakingen door het personeel deze zomer. De rechter ging daar vandaag in mee... en bepaalde dat de luchtvaartmaatschappij de noodzaak van de sluiting... niet aannemelijk heeft gemaakt. Maar Ryanair trekt zich hier dus niets van aan. Een half jaar na het invoeren van de omstreden wet op de inlichtingendiensten gaat nog lang niet alles goed. Dat zegt de onafhankelijke toezichthouder. Bij 5% van de verzoeken om te mogen hacken of tappen greep de toezichthouder in en dat is te veel, zegt de voorzitter. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie spreken over aanloopproblemen. De avondspits van vandaag is de drukste spits van het jaar tot nu toe, zegt de ANWB. Op het drukste moment, even na half zes, stond er op snelwegen en provinciale wegen ruim 1100 kilometer file. Vooral in de Randstad staat het vast. Volgens de ANWB is er geen specifieke oorzaak. Het is gewoon druk en het is miserig. Het aantal ongelukken valt mee. Het weer vanavond bewolkt en wat regen of motregen. Vannacht is de graad op 14. Morgen nog een bui en op steeds een plaats zon. Door 10 à 11 graden in het weekend. Droog en zonnige periode. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen langzaam af. De langste files staan in Noord-Holland nog op de A1, Amersfoort-Amsterdam. Tussen Amersfoort en Hilversum. 10 minuten vertraging na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt amstel 20 minuten. A4 daarna richting Amsterdam tussen knooppunt de hoek en knooppunt de Nieuwe meer een half uur. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en knooppunt lunetten een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Legen.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 Yes it will, yes it will now! alles gedreven om gewoon een uurtje eerder te beginnen? Maar dan doen we het gewoon onder de vlag van de ZFM in de avond. Gewoon een heel live uur. Ja. Het heeft gewoon te maken met de dag, denk ik. Ik ben een beetje met een ambivalente gevoel hier. Aan de ene kant kijk ik omhoog, want het is twee jaar geleden dat mijn lieve moeder is overleden. En dat was ook meteen de, ja, het eerbetoon wat ik eraan aan ophang. Want Paul McCartney, daar was een ongelofelijke liefhebber van, van die muziek in ieder geval. En ik denk, laat ik het ook een beetje luchtig houden. Come on to me! Dat is een van de laatste singles die hij dit jaar nog heeft uitgebracht... De man is ook niet stuk te krijgen. En zeker met dat uh, karaoke verhaal uh, is hij eigenlijk weer opnieuw in de belangstelling komen te staan. En ik heb uh, behoorlijk wat muziekvrienden in, uh, mijn, uh, ja, op mijn sociale media zitten. En die waren toch al heel erg lyrisch over Egyptian Egypt Station, zo heette uh, het album, van Paul McCartney. Dat uh, toch uh, de man is uh, middels uh, dik in de 70, maar dat hij dit soort uh, dingen nog kan maken. Nou, daar nemen wij natuurlijk onze pet voor af. Uh, het is dus een uh, twee sporen. Uh, het eerste gedeelte is een beetje uh, populair... maar dan om half acht ga ik toch even schakelen weer... naar de gebruikelijke... Uh, ja, het uurtje van, uh, van mezelf dan met, uh, met die oude Dance Classics. Dus geen nood voor die mensen die denken... ja, die open, die zit toch altijd om half acht nog een beetje te prutsen met uh, Dance Classics. Geen worries. No worries. Dat zit er gewoon in. Dus, uh, maar we doen dat op een, op een uh, leuke manier. Dit is ook uh, redelijk populair, maar dan uit de jaren tachtig... Eric Clapton, Samen with Tina Turner and Tearing Us Apart. Randje van de jaren 80, Madonna met uh, The Look of Love. En daarvoor hoorden we natuurlijk Eric Clapton samen met uh, Tina Turner. Dame die uh, tegenwoordig uh, ook al uh, geruimtijd tijd haar van een pensioen uh, loopt te genieten. Bovendien uh, is er een musical uh, ergens uh, in de wereld aan de gang. En die is door gewoon. Joop van den Ende bedacht. Uh, dat gaat over het leven van uh, deze... Queen of Soul, En dat ze uh, wel wat kon... Dat bewezen ook wel met, uh, met dat nummer. Um, ik heb hem ook afgelopen zaterdag... Uh, gehoord bij uh, vrienden AJ... En uh, Rob Harms. Want uh, daar uh, uh, verwijs ik even naar gaan programma wat ik anderhalve weken geleden zelf heb mogen doen. Even over mogen nemen. Maar ik ben altijd wel blij als zij er weer. En toen zat deze er toch in. Hier is Sam Smit. Ik weet niet of het deze is. Maar bij deze is het dan Too Good at Goodbyes. Dan een beetje een speciale versie. Want ik heb hem van de YouTube afgeplukt.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 before she frees down nog een, een of ander verhaal eh, hierover vertellen. Want ik eh, ben een beetje een vervent luisteraar... van, uh, van Radio 2. En uh, meestal het uh, programma van... Uh, de platenbonanza van, van Rob Stenders. En daar hoorde ik ineens een verhaal voorbij komen... over deze Kate Bush. Waarvan ik denk, is dat waar? Nou, hij vertelde, Rob Stenders dus... dat uh, op een gegeven moment... was Kate Bush getrouwd met een, uh, met een man. En uh, die man... Die, uh, die, uh, ja, dat, dat ging op een gegeven moment... een leuk uh, gezapig bestaan. Op een gegeven moment dacht uh, Kate Bush... ja heeft hij uh, zijn interesse wel uh, in mij. En toen besloot ze op een gegeven moment... zich zodanig te verkleden dat... manlief niet eens in de gaten had dat het zelfs zijn eigen meisje was. En uh, dat was de inspiratie voor dit nummer wat, uh, wat je net hebt kunnen horen. Kate Bush met de babushka. Ik, ik weet niet of dat allemaal waar is of het allemaal klopt. Uh, ik heb het ook maar gehoord. <laughs> maar ik vond het wel een heel geestig uh, verhaal eerlijk gezegd. Nou, het is nu tijd uh, voor uh, dat half uurtje. Ik begin er iets uh, vroeger aan, maar ach, wat kan mij het schelen. Dit is Toon en de eerste derde slags tot aan acht uur. Here's time. Is mama, your mama, yo mama Must need. from a woman. Don't you try so hard just to please me. Gotta get some passion from a woman. Stop. Inderdaad, dat was hem. Want dat wist ik dat dat er nog achter zou komen. Uh, ze, we kennen ze ook nog After the Dance is Through. Zoals de Engelsen dat zo prachtig uh, uitspreken. Maar het is uh, zijn Amerikaans, want het is een damesbeentje uit Amerika. Uh, after the Dance is Through... dat was uh, een andere grote uh, kraker... op uh, de, de vloeren van de discotheek... die je toen nog had in 1980... Uh, en daarna nog een beetje. Uh, want dit uh, dateert ook alweer van 86 uh, Crystal and Passion from a Woman. En daarvoor hadden we uh, Stone met Time. Dat uh, was, ook wel, uh, was ook wel aardig. Uh, aardig, was gewoon heel erg leuk. Uh, ik uh, moet eventjes uh, terug naar een, uh, een oud collega hier bij ZFM Zandwoord. ZFM Zandwoord moet ik tegenwoordig zeggen. Dat is ook, uh, ook weer iets. Ik moet het me even aanleren. Uh, die hebben wij uh, gehad voor de, de Eurobreakdown. Later kwam daar een en ander Zandbergen uh, voor in de plaats. Maar ik heb het over Pim Bergkamp. En Pim is altijd een beetje een man geweest... Uh, bij wie het een beetje tegen zat, altijd een beetje in het leven. Maar nu begint de zon een beetje voor hem te schijnen. En ik moet je eigenlijk zeggen, uh, dat doet mij goed. Want uh, ik, ik, ik vind dat hartstikke mooi om te zien... dat, uh, dat hij eigenlijk een beetje uh, weer... Uh, ja, min of meer uh, de goede uh, lijn te pakken heeft... Maar ik weet ook van Pim, want ik heb vroeger met hem gewerkt als radiopiraat. En, daarbij komt nog, er waren ooit nog illustere radioprogramma's... waarin zowel Pim Bergkamp was te horen, maar ook ene Kees van Amstel. Weet je nog wie dat is? De meeste mensen die bijvoorbeeld naar uh, Radio 1 zitten te luisteren... die weten echt wel wie Kees van Amstel is. Maar die is toch echt bij ons hier in, uh, in Zandvoort ooit begonnen als gewoon etenpiraat. Samen met diezelfde Pim Bergkamp. En die Pim Bergkamp, uh, die heeft mij uitgelegd dat je altijd man-vrouw stem moest draaien. Hij zei ook op een gegeven moment, je moet het mij niet vragen, maar het is uh, uitgezocht. Het is gewoon bewezen dat dan mensen gewoon beter bij die radio blijven. En hij zelf heeft altijd een favoriet ervoor geschoven. Hij heeft tegen mij gezegd, er is ergens in de jaren tachtig een nummer gemaakt en dat is nooit... Maar dan ook nooit overtroffen. Kijk, dat komt nog even binnen. Want, het, uh, want ik heb ook een sociaal media kanaal. Dus af en toe hoor je een plink tussendoor. Dus ik zeg het er maar even bij. En dat nummer, om weer even terug te gaan naar het verhaal waar ik het uh, over heb... is dit nummer van High Fashion. En dat nummer dat heet Feeling Lucky Lely. Speciaal dus voor mijn grote vriend, mijn grote radiovriend, Pim Bergkom. En eigenlijk ook wel een klein voorbeeld. Want dankzij hem heb ik een beetje leren formats te maken. Nou, zeg en oordeel zelf, maar het is gewoon een gaaf nummer uit, laten we zeggen, de begin jaren 80. 83 geloof ik, komt het uit. Door door jongens. Uh, stoor je niet aan mij. <laughs> maar goed, uh, dit was uh, Sky uh, met uh, Colmy. Me. Wie was uh, nou de grote man achter uh, Sky? Want er uh, was altijd uh, iemand die dat, uh, die dat deed. Dat was een uh, Randy Muller. Die heeft uh, die producties altijd voor, uh, voor zijn rekening uh, genomen. En daarvoor High Fashion met Feeling Lucky Lately. Dat uh, was uh, eigenlijk uh, de blaad voor Pim. En uh, dan heb ik er nog uh, eigenlijk eentje. Ja, die gaan we nog niet uh, meteen uh, erin uh, stampen. Dat gaan we zo'n beetje nu doen. En dat uh, nummer dat komt uit 1982. Wel een beetje een hele freaky afsluiting van een stukje half uur met uh, wat uh, dance en weet ik allemaal wat. Hier is Divine tot aan de acht uur met Native Love.